5 uur. Het NOS-journaal. Niselat Thomassen.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 Arie Slop is op het partijcongres van de ChristenUnie gekozen als lijsttrekker. In zijn toespraak hekelde Slop het optreden van VVD en CDA. Hij noemde de val van het kabinet en de gedoogconstructie onverantwoord. Vanuit Zwolle verslaggever Margreet Boer. Naast de financiële en economische crisis... kregen we er een paar weken geleden een politieke crisis bij, volgens Arie Slop. En dat is ernstig. Heel ernstig. VVD en CDA beschouwden... De regering waar ze mee waren gestart en de gedoogconstructie waarvoor ze hadden gekozen, zal sommigen dat later gewoon hebben toegegeven als een experiment. Alsof het Koninkrijk der Nederlanden een soort laboratorium is waar bestuurlijke proefjes in gedaan kunnen worden. Ik zeg het nogmaals, en voor de laatste keer onverantwoord. En het zou goed zijn als VVD en CDA dat eens een keer volmondig zouden toegeven, dan kunnen we er een punt achter zetten. Alle partijen, dus ook de ChristenUnie, maken zich op voor de komende verkiezingen. En daarom onthulde slop vanmiddag de slogan waarmee zijn partij de campagne ingaat. Spannend. En die slogan luidt... Voor de verandering, ChristenUnie. Applaus. Voor de verandering, ChristenUnie. Legt u hem even op je tong en even proeven, even, even door u heen laten gaan. Ik vind hem mooi. Hij is mooi. Voor de verandering. Verandering als het gaat om de stijl van politiek bedrijven. Weg van die grimmige sfeer van de afgelopen jaren. Weg van die polarisatie. Weg van die verdeeldheid. Daar hebben we onze buik echt vol van. CDA-staatssecretaris en kandidaatlijsttrekker Bleker is op de vingers getikt... omdat hij in het AD te veel afstand zou hebben genomen van het Vijfpartijenakkoord. Vanuit het kabinet en de fracties is hij gecorrigeerd. Meld bronnen aan de NOS.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 De weinig bekende groep Al-Nusra claimde eerder aanslagen in Aleppo en in de wijk Middan in Damascus. Volgens sommige media heeft de groep banden met Al-Qaeda. Dit is het NOS-journal. Dat is Jolant Thomas.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 Vormen. Eerder stranden pogingen van de conservatieven en het radicaal linkse Syriza. Als ook president Papoulias geen eenheid weet te brengen, volgen er verkiezingen. Op het Markermeer is aan het einde van de ochtend een vrachtschip gezonken. Het bijna 100 meter lange schip maakte water in de machinekamer en zonk binnen een half uur. De opvarenden zijn opgevangen door een schip dat in de buurt was. De eigenaar van het gezonken vrachtschip. En dat waren twee matrozen. Die aan boord waren, waren Jan en, en Thomas... Mijn vader die dus aan boord was als kapitein voerde op dat moment zijn door een schip de eendrachten zijn van het schip afgehaald en die gaat het allemaal goed mee en de 200 zijn ook gewoon nog zo Het ongeluk gebeurde op het Markermeer bij Lelystad. De oorzaak is onbekend. Het schip was beladen met stenen. In Gameren in Gelderland zijn de slachtoffers... van de vliegramp in Tripoli herdacht. Vandaag, twee jaar geleden, stortte een vliegtuig... van de Afrikaanse maatschappij Afrika neer. Aan boord waren 104 passagiers, onder wie 71 Nederlanders. Slechts één iemand overleefde de crash. De toen 9, 9 jaar oude Ruben. Zijn opa vertelt hoe het nu met hem gaat. Met Ruben gaat het op dit moment gewoon goed. En u moet me toestaan dat ik daar verder niet al te veel over kwijt wil... Domwerk, dat wij vermenig zijn, die jongen die moet rust hebben. Die moet zich kunnen gaan vormen, want die heeft nou een heel leven voor zich. En dat moet rustig opgebouwd worden. Maar het gaat verder gaat goed met hem. Medisch is je nog, eh, nog onder controle. Op school wordt hij extra begeleid. En dus wat dat betreft heeft hij alle aandacht. De meeste nabestaanden hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de schadeafwikkeling, zegt hun advocaat. Er is de afgelopen weken flink en lang onderhandeld met de advocaten van Afrika Airways. Maar ik kan wel berichten dat er in 80 tot 90 procent van de zaken overeenstemming is over het betalen van een schadevergoeding. Over de hoogte van die vergoeding mag de advocaat niet zeggen. De administratieve nasleep van de ramp duurt extra lang door de machtswisseling in Libië. Zo is er nog steeds geen duidelijkheid over de oorzaak van de ramp. We moeten nu constateren dat twee jaar verder er nog steeds geen antwoorden gegeven kunnen worden. Dat frustreert mensen ernstig, dat verstoort de rouwverwerking. Er zijn mensen die daar echt ernstige psychische klachten aan overhouden en die daar dagelijks mee bezig zijn. Waarschijnlijk is het rapport over de toedracht van de ramp eind dit jaar klaar. In het Gelderse dorp Velddriel zijn vannacht zo'n 70 mensen slaags geraakt. Een man van 43 raakte zwaar gewond. De vechtpartij ontstond bij een ruzie in een café. Tijdens de vechtpartij stapte de 43-jarige man in zijn auto, zegt de politie. Nou, tijdens het wegrijden uh, reed de man op, uh, op omstanders in en hij heeft daarbij ook nog wat auto's geraakt die daar geparkeerd stonden. En tegelijkertijd werden er wat uh, stoeptegels of stenen uh, op zijn ruit of ermee geslaagd in ieder geval. Uiteindelijk is hij even verderop naar zijn auto gegaan... omdat hij een slagadelijke bloeding bleek te hebben. Agenten vonden de man bloedend op straat. Ze konden met moeite voorkomen dat de feestgangers hem te lijf gingen. Twee mannen zijn opgepakt. De aanleiding voor de ruzie is niet bekend. Mark van Bommel vertrekt na dit seizoen bij AC Milan en keert terug bij PSV. Op de website van AC Milan zegt hij in tranen dat het een moeilijke beslissing was. Van Bommel verwacht nog één of twee jaar te voetballen. Daarna wil hij trainer worden. De Nederlander speelde anderhalf jaar voor de Italiaanse club. Hij werd landskampioen en won de Supercup. Van 1999 tot 2005 speelde Mark van Bommel ook al voor PSV. Er is verkeersinformatie bij de ANWB johnson Hoka. Pilota 12 vanuit Arnhem richting Utrecht staat tussen Maarsbergen en Driebergen. Vier kilometer door opruimwerkzaamheden. Bij Driebergen is daardoor de linkerreis ook afgesloten. De hoofdpunten van het nieuws. ChristenUnie-leider Slob heeft op het partijcongres kritiek geuit op VVD en CDA. Islamitische radicalen claimen verantwoordelijkheid aanslag Damascus en Van Bommel. Volgend seizoen terug bij PSV. Tot zover dit NOS-journaal. Zometeen het vervolg van de NOS Langs de Lijn. Zo, kinderen naar bed, tv aan, even heerlijk relaxen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten.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 U bent terug bij Langs de Lijn met in ons sportforum. Vandaag Rogier van het Hekt, hoofdredacteur van NuSport... Jaap de Groot, hoofdredacteur van de Telegraafsport en Tom Boot. Voordat wij verder praten, eerst even naar de Giro d'Italia. Want de slotfase van etappe zeven nadert. We waren heel blij, Sebastian Timmerman, net voor vijven. Want een Nederlander zagen we in beeld. Stef Clement, hoe is dat nu mee? Die is uh, inmiddels teruggepakt en ook alweer gelost... door de eerste renners van het peloton. Het is wel behoorlijk uit elkaar geklapt. Het zijn nog niet de echte topfavorieten voor de ronde van Italië. Renners als Basso en Scarponi en Kreutziger, die zich melden vooraan. Die zitten allemaal nog bij elkaar in het peloton. We hebben twee koplopers. Drie, moet ik zeggen, op dit moment. Want uh, we hebben zojuist een aansluiting gekregen van een derde renner: twee Italianen en een Spanjaard. Pirazzi en Rabottini uh, waren de twee koplopers. En José Herrada van de Mobistar ploeg, die is daar inmiddels bijgekomen. En die Herrada staat maar op 1 minuut en 9 seconden in het algemeen klassement van Adriano Malori. Malori weet dat hij zijn roze trui moet gaan inleveren aan het einde van deze etappe. Want hij is inmiddels ook gelost uit het peloton. Achter de drie koplopers, Pirazzi, Rabattini en Herada... wordt heel veel gedemareerd. We hebben daar in ieder geval een groepje gezien... met de Rus, Yevgeny Petrov... en met de Belg, Francis de Greve. Maar eigenlijk wordt er continu gedemareerd Door zeg maar een beetje de renners van de tweede, derde rij... als je het zo wilt zeggen, in dat peloton. De Belg Jan Bakerlands probeert op dit moment weg te rijden. En dat gebeurt dan allemaal zo op een dikke halve minuut... van de drie koplopers, die nog 11 kilo kilometer te klim hebben. Tot aan de finish bovenop deze Rocca die Cambio een klim van de tweede categorie. Elf kilometer dus nog voor Stefano Pirazzi en Matteo Rabottini die in Spanjaard bij zich hebben. José Herrada die misschien wel op weg is, een poging althans doet om in het roze terecht te komen want hij is de beste klasseerder van die drie in het algemeen klassement. In ons sportforum waren we blijven steken bij PSV waar het nieuws van vandaag is dat Mark van Bommel heeft bekendgemaakt dat hij teruggaat naar Nederland en bij PSV komt spelen komend seizoen. En het andere nieuws van deze week is dat na 14 jaar Dick Advocaat terugkeert als trainer van PSV. Na het EK stopt de 64-jarige advocaat als bondscoach van Rusland om PSV het komend seizoen dan naar de titel te moeten leiden. PSV's laatste landskampioenschap dateert alweer van 2008. Advocaat liet twee jaar geleden, na zijn interimperiode bij AZ, nog weten dat hij nooit meer als clubcoach zou werken. Want de clubcoachadvocaat is toch pas nu? Ja, nee, zonder meer. Ik ben nu 62 en dat heb ik nu wel gehad. Alleen nog maar een nationaal team? Ja, dan kan je in ieder geval de tijden zelf een beetje bepalen. En als clubcoach zit zeven dagen in de week. Nou, dat heb ik al lang genoeg gedaan. Ja, maar gisteren bij zijn presentatie in het Philipsstadion liet advocaat weten... dat hij het toch niet kan laten. Een oud spreekwoord, niets is zo veranderlijk als de voetballerij. Ja, er is ook een spreekwoord van waar staat er geschreven dat je principeel moet zijn, hè? Nou, het is veranderd dat ik wel eens wedstrijden zie. Die denk ik, ja, eigenlijk zonde. Ik zit hier op de bank en terwijl ik eigenlijk daar op dat veld moet zitten. Dat was de drijfveer. Ik zei, ja, als er als, als een leuke club komt, dan pak ik dat. En dat bondscootschap, dat heb ik nu ook wel genoeg gedaan. Ik zag drie lachende gezichten toen we de, het, het de uitspraak hoorden van twee jaar geleden. Niet zo veranderlijk als de voetballerij of als uh, dik advocaat, Ja. Ja, voetbaldier. Ik vind het volkomen plausibel. Die, uh, hij had een hele mooie taak. Hij uh, gaat niet alleen... PSV weer bij de hand nemen, maar gaat ook gewoon... Uh, uh, mensen als Cocu en Faber en, en misschien ook Van Bommel... Uh, een beetje wegwijs maken uh, in het trainersvak. Dus wat dat betreft heeft hij, uh, heeft hij een mooie mentalrol er ook bij gekregen. Ja, Rogier, toch nog even over dat dit soort uitspraken... dan echt 180 graden uh, van elkaar verschillen. Moeten we eigenlijk nog iets serieus nemen wat mensen in de voetballerij zeggen? Nee, blijkbaar niet, want maar dat ik vind ook je echt, mag ja. altijd terugkomen op uitspraken. Maar Tuurlijk mag dat. Maar... Die stelligheid, ja, je zou wel eens hopen dat ze daarvan leren. Waarom zou je zo stellig zijn twee jaar geleden? Waarom zou je niet zeggen, joh, zeg nooit nooit. Want dat vind ik echt, wat mm. bij voetballerij past. Ja. Zeg nooit nooit. Of worden we dan iets te veel politici met z'n allen, Tom? Nou, dat vind ik niet, maar hij zei er nog wat bij. Uh, wie zegt dat ik me aan principes moet houden? <laughs> en dat lijkt me heel erg gevaarlijk, mm -hmm. want ook tegenover de groep. Ja, dat He, die de, de groep stelt enorm veel waarde als coach. Maar wie zegt dat hij zich daaraan moet houden? Nee. He, dus uh, dat is. Uh, ja. nee. Maar ik denk voor PSV dat we niet alleen advocaat moeten zien. En we hebben net Van Bommel gezien. Maar de, de combinatie advocaat-van Bommel, dat lijkt me een prima combinatie. Ja, waarom? Omdat die. Uh, be, kijk, wat PSV gemist heeft tot nog toe is, laten we zeggen, ze waren te wisselvallig. En die wisselvalligheid en standvastigheid verwacht ik wel van die twee. En het is ook wel prettig dat advocaat zal zeker met Van Bommel gepraat hebben... dat hij steun heeft op het veld van een speler natuurlijk. Is het logisch eigenlijk dat advocaat dan samen met Louis van Gaal... bovenaan het verlanglijstje stond van PSV? Op welke manier zijn die twee met elkaar te vergelijken? Ja, tamelijk anders alleen. Ik heb wel begrepen van Brands... Dat het uh, meer uit de hoek van, uh, van Brans kwam en dat de reacties op, uh, vanuit het Eindhoven op de kandidatuur van uh, van, van Gaal ja, eigenlijk, meteen, uh, eigenlijk meteen al de keuze op, uh, op uh, dat ze gefocust raakte op advocaat. Ik ja. denk dat dat gewoon heel snel gegaan is. En het schijnt en dat dat dat natuurlijk dat ook bij... ook nooit echt contact hebben gehad. He, met nee, ze hebben geen contacten. En dat kwam natuurlijk omdat vrij snel ook Van Bommel zich, ging zitten ermee bemoeien. De oud voorzitter Harry van Raai ging zich ermee bemoeien. Dus de boel werd wel redelijk gemobiliseerd richting Vergaal. Ja, hij wilde volgens mij vooral mee zeggen met Vergaal... Van we willen ervaren, een ervaren Nederlandse toptrainer. ja Dan kom je uit bij Vergaal en advocaat. advocaat. Ik denk dat Vergaal hij... nooit echt heel serieus is. Ja, maar hij natuurlijk heeft natuurlijk perfect met Vergaal gewerkt bij AZ. Dus dat is een logische link. Alleen ja, ik denk dat de reacties binnen en rond de club... wel duidelijk genoeg waren. Maar wat is het dan nu aan Dick Advocaat en Mark van Wommel die terugkomt... Die, dat ervoor gaat zorgen dat die selectie die toch eigenlijk dit seizoen... volgens iedereen al nou meer dan goed genoeg was om kampioen te worden... dat dan nu wel gaat worden? Het dat het zou waarschijnlijk uh, op de discipline neer moeten komen. Dat, daar staat natuurlijk advocaat bekend om. Hard werken en uh, je ja, aan afspraken houden. En ja, bij jeugdige okay. ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, jeugd ja. ploeg is dat toch vaak het probleem... dat uh, ja, de discipline hoeft niet een probleem te zijn. Maar ja, een ja, afspraak is: ze zullen nog wel eens wat anders doen in het veld dan er afgesproken was. En advocaat en Van Bommel zullen daarop moeten gaan letten. Ja, want zijn we het erover eens dat de kwaliteit in deze selectie er dus wel is? Of is daar ook nog iets bij nodig nu? Ja, kijk naar nou die voetballers, mee ik wel. Nou, ja. De kwaliteit is fantastisch. He, ook ja. met die aankopen die ze aan het begin van het jaar al hebben gedaan. He, toen ja. was het team al goed, ja. dus met die aankopen helemaal met een Strootman. En, ja. Ja. En, maar het is heel moeilijk als coach om van tevoren te zeggen... ja, dit is het, want er komt veel geluk bij. We zien bij Feyenoord dat het helemaal gelukt is. He, en die stap naar advocaat van Bommel heb ik heel erg veel vertrouwen in. En hoe zien jullie de rol van Filip Cocu dan nu? Die, die, ja, die heeft dan Frank de Boer als een soort voorbeeld... Hè? die bij Ajax eerst die stap maakte. Dat ging helemaal goed en die bleef de hoofdcoach. Cocu doet nu weer een stapje terug... Komt dat uiteindelijk goed? Wordt ja. hij een echte hoofdcoach? Ik denk dat hij uh, gewoon wordt klaargestoomd. En misschien wel een, een hele interessante, heel interessant duo met, met Faber uh, erbij. Maar ik denk dat Koku uh, echt wordt klaargestoomd... nu voor uh, een nieuwe fase in zijn trainingscarrière. En die... Het was, was nog even te vroeg. Maar met, met, met, uh, met uh, advocaten tussenpaus en als mentor. Uh, ja, het werd tweeledig. Je hebt nu met Van Bommel, een adjudant van de trainer uh, in het veld... wat dit jaar uh, uh, Rutte niet had. En je hebt natuurlijk met, met Cocu... Iemand die, die die advocaat kan opleiden als, als zijn opvolger. Klaarstomen hm. voor, de, voor zijn opvolging. Dus wat dat betreft, ja, dat, uh, het is blijdmatig gezien een sterke zet geweest. Ja. Maar ik zou uh, Ernest Faber ook nog niet uit willen vlakken. Nee. Voor mij is hij ook heel ambitieus. En iedereen ja. heeft steeds over cocu, ja. Ja, ja, euh, ja, uh, Maar misschien is Faber is een jaar wel... Het kan best een interessante koppel uitkomen. Ja. Ik kan me herinneren in, uh, in Engeland met uh, Brian Clough en uh, wat ik ben, Taylor... Dat toen met Nottingham voorgast dat was ook een, een twee-eenheid. We deden het gewoon met, uh, met z'n tweeën. En er waren ook twee, uh, twee keer Europa Cup uh, gewonnen. En waarom niet, uh, niet in Nederland met z'n tweeën? En CoQ je... voor de camera was dan nou niet echt een succes. Nee, nog niet hè, maar dat was toch ook niet te verwachten? Nee, maar misschien is Ernest nee. Faber wel beter in zijn presentatie. een minder grote naam, maar ik heb hem wel eens in sportvorm gehoord. Ik vind dat hij goed voor de dag kwam. Ja, en deze twee moeten we dus nog niet afrekenen... op deze laatste paar maanden van dit seizoen. Want dat was redelijk desastreus. Ze hebben daar niet echt PSV kunnen laten oprichten. Nou ja, wat je gemerkt hebt is, uh, in het seizoen... is dat PSV inderdaad een verlengstuk van een trainer in het veld mist. Een, echt een persoonlijkheid die, uh, die het elftal bij de hand neemt als het niet gaat. Nou, dat, dat, dat kun je in de laatste drie, vier maanden van het seizoen je dat niet oplossen. Ik denk ook dat ze echt een Van Bommel nodig hebben... om dat probleem te tackelen. Ja. Nou, Cocu heeft natuurlijk wel de Nederlandse beker gewonnen met PSV. Dat is Precies, toch wel ja. wat natuurlijk. Ja, maar ja, daar één wedstrijd voor winnen, ja, toch? Okay, ja, oké. Maar... Uh, hij heeft van tevoren meteen al gezegd hoe zijn strategie zou zijn. Zijn carrière-strategie. Ik stop ermee aan het eind van het seizoen en ik ga weer in de jeugd. En die duidelijkheid gaat hem nu geen windeieren Hij weet wel wat hij wil. Dat is ja. zijn positieve punt. Ja. Voordat het nieuwe seizoen begint is er natuurlijk eerst nog het EK. En Bert van Marwijk maakte deze week 36 namen bekend... die in de voorlopige selectie zitten van het Nederlandse Elftal richting het EK. Uit deze 36 namen komt de definitieve groep van 23.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 Uh, maar de bedoeling is dat het wel zo blijft. Ja, het was even een puzzel op de lijst. Want 36 namen. En dan zoeken wie er dan allemaal wel bij zitten. En wie allemaal niet. En uiteindelijk misschien ook wel vooral wie allemaal niet. Uh, ik noem even een paar namen voor wie het niet meer helemaal weet. De echte nieuwe namen waren Erwin Mulder. Nick Viergever, Stefan de Vrij en Jetro Willems. Uh, allemaal uh, verdedigende spelers. Die hadden allemaal nog niet bij zo'n lijst gezeten. Daarnaast waren er een heleboel anderen die er wel eens bij hadden gezeten. Of bij die ene in te land tegen Oekraïne ooit. Hè, waren eigenlijk b 11 al werd opgesteld. Siem de Jong was daar een voorbeeld van. Uh, Rogier, hoe interpreteer jij nou deze lijst? Zijn dit nou allemaal... Echte kans hebben voor dit EK? Of moet je hier een beetje lezen wat Van Maarwijk bedoelt? En zitten er ook gewoon sparringpartners tussen voor die trainingen? Dat laatste, daar mm. kiest hij ook jonge spelers voor. Daar ga je niet ervaren spelers voor oproepen. Jonge spelers die willen graag, die komen, die komen ook graag naar Hoenelo om een paar keer mee te trainen met het Oranje. En zich wellicht voor de toekomst in de kijker te spelen. Is je dat ziet... dan ook meteen de uitleg dat bijvoorbeeld de tweede keeper van Ajax, Jasper Sillessen, er wel bij zit. en de eerste keeper van Ajax Kenneth Vermeer niet? Dat zou je denken. Want dat is toch, als je de lijst heel sec bekijkt... een soort dolk in de rug van Vermeer. Ja? Nou, nee. Het is precies wat ik ook hier zeg. Het is, uh, je zit gewoon met een, met een, met een curieuze situatie... Dat, uh, dat UEFA afwijkt van het FIFA-reglement... dat de Champions League-finale de laatste wedstrijd van het seizoen is. Waardoor je gewoon twee, drie weken kan voorbereiden met het, met het team. Nu hebben we volgende week, zaterdag, de Champions League-finale. Maar daarna gaat het nog... Over in Europa wordt er nog een week gevoetbald. Het Afvalaai speelt op de 26e nog een bekerfinale. En die komt pas de 28e of de 29e naar Nederland Nederlands al toe. Nou, dat, dat typeert een beetje de situatie. Dat, uh, ze, ze gaan maandag in Hoendelo komen, ze voor het eerst bij elkaar. Als je echt zegt de groep zou nemen die kans maken op het EK... had je niet eens een, een, een, een wedstrijdvorm kunnen, kunnen uit, uitproberen in Hoendelo. Dus, dus, dus inderdaad, er moesten sparringpartners gecreëerd worden... waarbij het mensen twee kanten snijdt. Je kan mensen zien voor de toekomst. Van nee. hey, uh, kennis maken met sommige spelers. Ik denk dat ze daar uh, ook een voorbeeld van is. En dat het... Uh, dat, dat ook de rol is van de eerste fase van, het, uh, van de voorbereiding. Dat je kijkt, oké, okay, waar heb ik in de toekomst ook wat aan? Zonder dan alle namen te noemen, maar wie zijn er dan bij uitstek... naast Zillessen, die sparringpartners voor de echte selectie uiteindelijk? Wie, wie zie je nou in deze lijst staan die, die, die, die echt niet bij die selectie gaan, gaan horen? Zijn dat dan ook die namen die ik net noemde? Mulder, Viergever, De Vrij en Willems? Ja, ik denk dat je dan aardig al in de richting zit. Ja. Nou, je hebt maar niet genoemd, dat is jammer. Oh, ja, maar dan kom je direct die had op er eens bij gezeten. Ja. Bouwma is uh, die, niet als jonge speler, maar toch verrassende speler ja. uh, die erbij is. En kijk, de jonge spelers begrijp ik wel, want misschien gaat hij zelfs gebruiken. Wat ik deed als coach. Een drie viertal speelt toch niet op die uh, Europese kampioenschappen. Die zou ik dus altijd meenemen voor die plaatsen om. Uh, te ruiken, maar hij heeft een contract in 2016. Dus hij moet over 2012 heen regeren. Is dan misschien wel verrassender het rijtje van namen dat er niet bij staat: Babel, Braafheid speelde nog de WK-finale. De Zeeuw, uh, Elia. Is dat dan terecht dat die er niet bij zitten, Rogier? Zijn uit beeld geraakt. Dus dat is wat dat betreft terecht. Ja. ja. ja en maar ja, er zijn ook bijna wel meer en, spelers en, en, uit beeld geraakt. En hebben ook bijna nog geen niet, minuut gespeeld. En hebben ook bijna niet gespeeld. Elia nee. zit op de tribune. Nee, maar van is, is klaar, maar die heeft natuurlijk een zware blessure gehad en ja. heeft de laatste week weer op hoog niveau getraind. En snap ik dat hij die oproept met die andere, die je noemt. Ja, ik zou met een laatste wedstrijd kan ik me nou, ja, niet het eens verschil reginen. Elia Avelay vind ik wel interessant, want Elia was toch wel op de toernooien een speler van waarde. Elia um, is geen basisspeler bij zijn club, maar heeft, ja, je kan zeggen net als Avelay dus niet gespeeld. Maar waarom krijgt Affelay dan hier wel de kans en Elia niet? Omdat ik denk dat, dat, dat de, de, het vertrouwen in, uh, in de kwaliteiten van Affelay bij Van Marwijk extreem hoog is. Ik denk toch dat hij hoopt dat hij straks in, uh, in Polen en in de Oekraïne kan, kan gaan spelen met, met, met de buitenkant, met Affelay en, uh, en Robben. Daar heeft, heeft Nederland Nederlandse beste wedstrijden mee gespeeld. Ja. En ik, hoop dat hij daar toch, ik denk dat hij daar toch op hoopt dat hij die troef toch kan inzetten. En dan kan je met één of twee spelers kan je een risico nemen. Ja. De status van Afalai was natuurlijk basisspeler. Hmm. Dat hij gebaseerd raakte. En de status van Elia niet. Dus nee, ik vind maar het logisch. Elia was wel het geheime wapen tijdens het WK een aantal keren. Ja, maar je hebt twee jaar later wel weer een ander geheim wapen. Is ook je ook vergelijkt wel. die twee, maar Afalai is... Naar nou, mijn idee, klasse beter dan Elia, dus hij neemt gewoon op de klasse. Misschien vergeet je één naam, die er niet bij is, is Klaasie. Nee? Misschien had hij het verdiend, ik weet dat niet. Omdat er zoveel namen bij staan. Ja, je wordt meer genoemd, Jorrie Klaasie van Feyenoord. Ja? ja, had er wel maar ja, bij ja, maar ja, maar dat Het dat, dat, dat kan, maar je zit natuurlijk met kijken wat je op het middenveld hebt. Maar kijk ook naar de voorhoede. Het is nu al een hele discussie hoe je dat moet gaan oplossen met Hunterlaag en Van Persie. Uh, maar dat geldt ook, natuurlijk ook op het middenveld. Ja, ze worden toch niet opgesteld. Dat hebben we net nee. al uh, besproken. Dus de reclatie, natuurlijk nou, natuurlijk dat is natuurlijk een ja. prachtige speler. Maar denk ook meer richting 2016. Ja. ja. Uh, grote zorgen uh, zijn er natuurlijk het meeste om de linksbackpositie. Wie gaat er op de plaats spelen van Erik Pieters? Die is definitief afgevallen. Die maakte dat zelf bekend deze week. Um, daar zijn dan wel wat opties voor. Maar die zijn ja, allemaal niet heel overtuigend. Butner, die er daarna werd bijgehaald. Uh, Anita, die daar wel... Uh, gespeeld heeft. Emmanuel Wilson die daar zou kunnen spelen. Uh, Willems dus, maar ja, we zeiden net eigenlijk al... die zal wel niet meegaan. Wie, is, wie heeft bij jullie de voorkeur? Linksback, Nederlands elftal. Jaap? Ik denk dat dat echt iets is wat, uh, wat uh, in de weken... voor het toernooi beslist moet worden. Ik geloof dat die vijf spelers geselecteerd... die mogelijk op die plaats zou kunnen spelen. En als het toernooi nu zou beginnen, wie zou je dat nu opstellen? Ik, uh, wat ik interessant vind... wat heeft hij natuurlijk ook tegen Engeland gedaan... misschien toch Stijn Schaars. Hij heeft oh. toch uh, gelouterd bij Sporting Lissabon. Heeft hij tegen Engeland... Uh, heeft hij ja, aan die positie mogen ruiken. Dus uh, als je dan praat over echt... je praat over een EK... dan moet je toch een paar sterke persoonlijkheden hebben. Toch jongens die, die, uh, die toch een, een meters gemaakt hebben. Dan, om dan te gaan experimenteren met een jonge jongen. Of iemand die... Uh, dan denk ik toch, ja, schaars. En ook Europese minuten dus ja. in dit geval, ja. Rogier, de linksback van Oranje. Als het nu begint het EK, wie zet je er neer? Nou, ik vind schaars een goede optie van uh, Jaap, heb ik ook niet aan gedacht. Maar ik ben zo verbaasd vooral over de selectie van Wilfred Bouwer. Want ik heb nog eens even gekeken hoeveel uh, doelpunten PSV dit seizoen tegen kreeg. <laughs> en dat waren er 47. Dus ja. ik ben zo benieuwd, misschien weet jij dat Jaap, waarom, waarom is Bauma opgeroepen? Ja, ik denk toch, omdat hij, omdat hij alle opties open wil houden. Het is echt een probleem, die positie. En denk, nou... Wat Zou hij dan... linksback kunnen spelen? ja, dat is een oorsprong. He, ja. Heeft hij ook linksback uh, ja. gespeeld. En uh, ja, ik denk ook dat, dat het ook de verhoudingen in zijn groep gaat. Kijk, want hij is natuurlijk een routinier. Hoe, hoe werkt dat, in dat, uh, in, dat uh, in dat trainingskamp straks? Ik denk gewoon dat hij, uh, hij... Hij kan nu experimenteren, hij kan nu testen. Nou, daar, is de, daar zijn de komende week ook voor. Maar... Heerlijk. Het geeft wel aan hoe hoog de nood is. Hè? Want ja. Balma heeft er ook nog een aantal keren bedankt, zelfs voor Oranje. Zei ik: ja. concentreer meestal even op PSV. Viel ja. ook niet helemaal goed, maar is er nu dan toch gewoon weer bij. Ja. ja, dat is een probleem. Ja. Um, we gaan even naar de Giro d'Italia, want de slotkilometers naderen. Sebastian Timmerman. 4 kilometer uh, nog te rijden. Minder dan 4 kilometer nog te rijden voor de twee koplopers die we nog over hebben. Stefano Pirazzi rijdt voor Colnago en uh, José Herrada, Spanjaard van uh, Mobistar. Maar het peloton zit hen op de hielen. En het peloton is nog behoorlijk groot hoor. Zo'n 40, 45, misschien wel 50 man groot. Maar het peloton wordt gegangmaakt door uh, renners van de Astana-ploeg. De ploeg onder andere van uh, Enrico Gasparotto. En de ploeg natuurlijk ook van Roman Kreuziger. Vorig jaar vijfde in de ronde van Italië. En een van de favorieten voor het podium ook weer over twee weken in Milaan. Die ploeg die heeft nu het heft in handen genomen. En zit nog maar op 14 seconden van de twee koplopers. En uh, Astana krijgt nu trouwens hulp van Step En ook van Ligwikas, de ploeg van Ivan Basso. Er wordt hard omhoog gereden. Maar de klassementsrenners vallen elkaar nog niet aan. 13 seconden nog voor Pirazzi en herrada op 3,5 kilometer van de finish. Van het Nederlandse helftal, of althans van de voorselectie daarvan... naar Adam Maher is een kleine stap, want hij hoort ook bij die 36 namen. En hij is uitgeroepen tot talent van het jaar. De 18-jarige Maher was de tiende speler die de prijs, de Johan Cruijff, prijs krijgt uitgereikt. Onder andere Arjen Robben, Wesley Sneijder, Klaas jan Huntelaar en Ibrahim Afellay gingen hem voor. Dat is een illuster rijtje. Um, mag hij daar zomaar al bij... Ja, luister eens. Iemand die uh, een vaste waarde van AZ geworden is op 18-jarige leeftijd. Kijk hoe AZ gepresteerd heeft. Gezien de mogelijkheden heeft AZ eigenlijk, uh, is AZ eigenlijk het beste voor de dag gekomen dit jaar. fronten uh, tot het laatste toe meegedaan met de mogelijkheden die ze hebben. En hij was gewoon een sleutelspeler in dat hele proces. Ja. Nou, dat heb uh, volledig... Uh, volledig begrijp. Ja, weet jij dan, Jaap, of het een makkelijke keuze was voor de jury... die voor de duidelijkheid bestond uit Ronald Koeman, Frank de Boer... Juri Mulder, Jan van Halst, Philip Cocu, Willy Dullens... Ron Jans, Wim Jonk, Bert van Marwijk en Johan Cruijff zelf natuurlijk. Was het moeilijk? Ik heb geen Want idee. je ziet dan niet wie er dan twee en drie worden nee, in zo'n verkiezing. Nee, nee, maar... nee, ik heb geen idee. Ik kan me voorstellen dat Klaasie ook heel, heel hoog gescoord heeft. En, uh... Hoe oud is Klaasie dan? Die Is toch een stuk ouder dan maar, denk ik. Hè? Nee, ik hoop 20. Nee, ja, die is wel iets ouder, maar niet nee. veel. Nee, nee omdat over nee. het talent van het jaar, ja. dat verwacht je natuurlijk jongens. Ja, het meenemen. is geloof ik de leeftijd is 22. Dus je moet jonger zijn dan 22. Dus ja. tot een 22 jaar. Ja, en je zei net maar, her, ja, de keuze. Maar toen Affelai gekozen werd en die andere illustre namen die je noemde, waren ze nog had geen had illustre, je, illustre had namen. Ja, precies hetzelfde kunnen <laughs> ja. zeggen, natuurlijk. Ja, want ik ben benieuwd naar die andere vijf winnaars. Ja, daar was ik al bang voor dat je het ging vragen, Rogier. Ik heb ze niet hier uh, paraat. We kunnen ze even opzoeken nog. Oh, ja, want dat zijn er tien in totaal natuurlijk. Dus we hebben blijkbaar zitten daar hebben we blijkbaar weinig lukkelingen tussen. Ja, ja. nee, dat was, was Robbe, Soleimani, ja, uh, uh, Salomon Kalou, uh, Huntelaar, uh, Afolaar. Ja, dat zijn we al een heel eind. Sneijder, ja, dat, ja. sn snijder. Snijder. Ja. Ja, het was wel een, uh, goed, een mooi rijtje. Ja. Ja. Ja. Ja. Heeft Adam Herder ook het hele seizoen volgehouden? Dat ze hoog ja, ik vind dat, dat, dat, dat, dat buiten, buiten verwachting. Jongen van 18 jaar. Eigenlijk de laatste wedstrijd nog tegen Groningen. Zag ik weer een paar acties van hem. Dat, uh, die wedstrijd moest gewonnen worden. Nou, had hij toch ook weer een, een, een, een goede rol had hij daarbij. Dus uh, ja, ik kan het volledig... Uh, ik vind het prima, dit. Ja, en dan, je dan mag moet, hij... Je moet bij hem zien natuurlijk. Ik was vaak bij zet. Hij is wel weer teruggevallen. Hij heeft hele goede wedstrijden gespeeld. Maar de ondergrens is nog zeer acceptabel. En zo moet ja. je het zien. Ja. De laatste kilometer van de etappe van vandaag in het Giro d'Italia. Met finish bergop, Sebastian Timmerman. Ze hebben een Spanjaard aan de leiding, José Herrada. Er zat een stukje afdalen. Uh, voordat we beginnen eigenlijk, of voordat ze begonnen aan de laatste anderhalve kilometer stukje afdalen. In die uh, finale klim naar Rocca, die Gambio. En aan het einde van dat stukje afdalen rechtsaf, smallere weg weer voor die laatste anderhalve kilometer omhoog. En daar vergiste Stefano Pirazzi zich. Een van de twee koplopers dus. En hij uh, stuurde bijna rechtdoor waar je dus rechtsaf moet. En daardoor moest, uh, kon uh, José Herrada de koppositie overnemen. Maar daarachter komen ze nu heel vlot dichterbij in die laatste kilometer. Het zijn uh, de uh, renners van Lampre. Doen ze dat voor Scarponi of misschien wel voor Damiano Kunigo. Gaat Cunego misschien wel proberen hier om de etappe te winnen? Ze zijn bijna bij José Herrada. De Spanjaard in dat donkerblauwe shirt met die groene m erop van Mobistar... kijkt achterom en dan ziet hij dat eerste plukje met Rennes komen, waar ik ook rijder Hesjedal in ieder geval nog herken. En in tweede positie inderdaad uh, Scarponi met het rug nummer 1. De winnaar van vorig jaar wordt gegangmaakt daar door Niermiets... een van de Poolse uh, ploeggenoten van hem... En ze zijn over Herra daarheen. Uh, daar gaat Scarponi. Scarponi probeert nu uh, de, het verschil te maken. Heeft volgens mij Tiralongo daar in het wiel. Of is het uh, de Belg Kevin Sildreis? Dit lijkt me Tiralongo. Scarponi op een hele grote versnelling. Trekt hij er vandoor. Daar in eerste positie. De man die vorig jaar de Ronde van Italië won. Nou, dat, uh... Alberto komt natuurlijk alsnog geschorst werd. Frank Slek probeert het. Herschidal probeert het nog, maar valt een beetje stil daar in de vetten. Zien we volgens mij ook nog Garaten rijden namens de Rabobankploeg. Maar het is nog altijd Michele Scarponi. Die bezig is aan de laatste meters. Maar hij heeft nog altijd die rennen van Astana. Volgens mij Tira Longo daar in het wiel. Maar Scarponi met een verbeter trek komt nu de hoek om richting die finish gereden. De Astana renner is inderdaad Tira Longo. Gaat nog eens een keer keer uit het zadel met de handen onderin de remgrepen. Het is sprinten omhoog. Scarponi of Tiralongo die de tanden breed lacht van de pijn. Daar komt Tiralongo nog. Probeert over Scarponi heen te gaan. En dat gaat hem een keer nog lukken. Inderdaad, nu is het Tiralongo. En die wint dan met de gebalde vuist uiteindelijk de etappe hier bovenop. De klim van Rocca, die Gambio Hesjedal eindigt op de derde plaats. Daarmee wellicht onderweg naar het roze. Maar daar hebben we de juryleden voor. Want de rest van de renners zitten daar niet heel ver achter. Met Basso, met Garate en volgens mij ook nog met Tom Jeltenslachter. De jonge Rabobankrenner, daarbij de eerste mee over de finishstreep... op deze klim van tweede categorie. De eerste klim, de eerste aankomst van bergop... waar Paolo Tiralongo, de renner van Astana... Dus meeging in het wiel van Michele Scarponi. En op het laatste moment over Scarponi heen gaat. En Tira-Longo ligt nu op de kasseien. Bovenop Rocca Di Gambio. Helemaal uitgeblust en uitpuffend. Maar hij heeft wel deze rit zegen op zak voor de ploeg. Astana. De ploeg die het al zo heel erg goed deed. In het voorjaar natuurlijk ook de Amstel Gold Race wonnen. Met Enrico Gasparotto de week daarna. Zegen vierde in Luik Luik En nu met Paolo Tira-Longo weer een. Prijs binnenhalen in deze Giro d'Italia. Vorig jaar won hij ook een rit met aankomst bergop. Dat was toen vlak voor het einde van de Giro. En nu wint hij aan het einde, zeg maar aan het begin van de tweede koersweek van de Giro, de eerste aankomst bergop op Rocca di Gambio. Winnaar dus Paolo Tiralongo. En wij gaan eens even rekenen wie er de roze trui heeft. Overgenomen van Adriano Malori. Opnieuw een Italiaans feestje dus in de Giro d'Italia. Nou, daar zijn ze dan. Al die tien namen nog even van de Johan cruijff prijs. sinds 2003. Robbe, Schneider, Calou, Salomon dus. Huntelaar, Affelai, Soleimani, Elia van der Wiel, Eriksen vorig jaar en Adam Maher was het dus dit jaar. Waarvan Actem. Allemaal grote namen toch eigenlijk dan, hè? Ja, ja. dus dat was het antwoord op jouw vraag, Hogea. Ja. Het beloofd veel. Ja, Rogier, we gaan naar jouw sport. De sport waarin jij international bent geweest. Afgelopen maandag werd Dave Smolenaars, de coach van de mannenhockeyers van Bloemendaal, ontslagen. Zijn ploeg had een dag eerder met veel pijn en moeite de play-offs gehaald. Maar toch vond het bestuur van Bloemendaal het beter om niet met Smolenaars de play-offs in te gaan. Clubicoon Florian Bovenlander werd bereid gevonden om als interimcoach op de bank te gaan zitten. En een schok effect um, te bewerkstelligen. Hij won afgelopen woensdag de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs van Rotterdam met 1-0. Vandaag werd de tweede wedstrijd gespeeld, gewonnen door Rotterdam, ook met 1-0. En dus is er morgen een beslissingswedstrijd. Um, Rogier, allereerst begint hockey op voetbal te lijken. Als het gaat om dit soort coachwissels. Dat is wat je de laatste weken veel hoort, ja. Dat is mij ook veel uh, toegebeten. Maar en is dat een goede zaak? Nou, wat je vooral ziet is dat bestuursleden uh, zich er nadrukkelijker mee bemoeien, mee bemoeien. En ja, die vinden het toch wel belangrijk dat er een prijs gewonnen gaat worden. Bij Bloemendaal waar ze vroeger, zeiden, als ze een keer niet wonnen, zeiden ze, joh, we hebben zoveel gewonnen. Wat maakt het uit? En nu zitten er blijkbaar mensen in het bestuur die het heel belangrijk vinden. Zoals ik in het begin al zei, van levensbelang zelfs. Dat Bloemendaal landskampioen wordt dit jaar. En daar moeten coaches voor sneuvelen. Ja, en wat is dat, dat automatisch betreft, het gevolg? Blijkbaar, dat is toch deze, wat deze week Of is dat gebeurt. het gevolg van meer meningen en meer mensen die er iets over willen zeggen? En misschien meer van buitenaf? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uiteindelijk hockey toch nog steeds een kleine sport is. Laten we het niet overdrijven. En zoveel meningen zijn, hebben we niet over hockey in de, in de sportwereld. En iedereen weet ook wat het Bloemendaal heeft in de laatste jaren een jasje uitgedaan. Er zijn wat ervaren spelers vertrokken. Dus Bloemendaal is ook helemaal niet meer zo goed als de jaren dat ze vijf keer achter elkaar kampioen werden. Uh, maar goed, bij Bloemenhaal denken ze zelf nog steeds dat, uh, dat ze de beste zijn. Dat moet je ook in geloven. En vandaar dat ze dus deze beslissing hebben genomen. Want ze denken met nog, wat is het, maximaal zes wedstrijden... die landstitel binnen te kunnen slepen. En ja. een schokkeffect ja. moet dat uh, gaan doen. Ja, nou, dat moeten we dan nog even zien of dat uh, echt gaat lukken. Vind je terecht eigenlijk dat Smolenaars er dan uit wordt gegooid? Nou, wat ik zeg, kijk, de ploeg <coughs> is ook niet meer zo goed. Uh, maar... Wat ik wel heb gezien, Dave is een, is een vakman. Is, een, is, is een, volgens mij meer een trainer dan een coach. En ik denk dat de ploeg er toch nu wel... Of de club heeft gezien, het bestuur... Dat de motivator, Dave Smolenaars, die hij niet echt is... Deze ploeg niet meer aan de gang kreeg. Daar zo van is geschokken, vooral van de nederlaag. In de laatste komt hij tegen Kampong en het spel daar. Dus ik, ja, ik, ik verbaas mij niet. Maar ja, wat je zegt, het is ook niet zo'n goede ploeg meer. Dus ik denk ook niet dat... Bovenlanders wel naar de titel eerder gezegd. want in dan wel die gang maken Of is het dan belangrijker dat het schokeffect er is... dat je een traderswissel doet? Dat denk ik, doet, want wat, überhaupt... kan je, wat kan je in die paar maar ja, Ton is de ervaren coach. Maar Flop heeft nul, hè, want hij heeft natuurlijk Flop. Uh, nul ervaring als Niet coach. Niet zo handig in deze, maar ja. <laughs> nee. uh, nul ervaring als coach. Uh, is ook een heel rustig figuur. Ja, gaat die dan die groep... Uh, wel tot grote hoogte leiden? Ik heb geen idee. Vandaag verliezen ze met 1-0 van... Rotterdam, dat niet heel sterk is, want die zijn drie Nieuw-Zeelanders kwijt. Dus dat vind ik veelzeggend. Ja. Tom, hoe ho dus lang was Smolenaars uh, coach van de team? Ja, hij is de opvolger van Max Kaldas toen uh, geweest. En die is uh, in december 2010, dus hij heeft een nou ja, anderhalf seizoen. Maar dan wil ik er net op terugkomen dat, jij zegt, geen motivator of zo. Daar had men dan wel eerder achter kunnen komen natuurlijk, hè? Ja, het is, uh, ik vond het toen een, een verbazingwekkende keuze. We werden natuurlijk wel voor het blok gesteld, omdat... Uh, omdat Caldas tussentijds vertrok. En de spoeling is dun in uh, Nederland-coachland. Ja, maar goed, en er is nog iets. Want je vergelekt het met voetbal. En gebeurt het bij hockey nou uh, ook. Uh, de heren-nationale coach en de dames-nationale coach... zijn ook ten onrechte uitgeschopt. Hè, door de, uh, het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Michel van de Heuvel en Herman Kruis. Hè. Dus het is een normale zaak in hockey geworden. En, en, de wat, bond, en de bond heeft het voorbeeld gegeven. Ja, En wat vind jij daarvan? Als coach, ook van deze trainerswissel... zo op het laatste ja, je, in het seizoen? Kijk, heeft dat gevoelsmatig, zin? Gevoelsmatig, denk ik. Waarom ben je er niet eerder achter gekomen? He, en dat schokkeffect, dat hebben we nu ook al met voetbal gezien... daar zijn onderzoeken naar gedaan... dat dat niet werkt. He, hmm. Dus uh, uh, dan moet je dus bekijken... is het terecht geweest? Ik heb net de nationale teams uh, even genoemd ook... Ja, daar heb ik me een beetje in verdiept. Dat was volkomen onterecht en ja. willekeurig. Ja. Ja, de overeenkomst is dat zowel het Bondsbestuur als het Bloemendaalbestuur wisten met welke personen ze in zee gingen. Dave is wie die is, Steves Molenaars. Michiel van Heuvel is, wist, was bekend hoe die in elkaar stak. En bij Herman Kruijs hetzelfde. Ja. En allemaal sneuvelen ze binnen twee jaar. Is veelzeggend. Dus je zou het eigenlijk eerder slecht bestuur kunnen noemen dan slechte ja. coaching. Even een onderbreking. Voor de top van het nieuwe klassement in de Giro, Sebastian Timmerman. Want uh, dat klassement is bekend. Rijder Hesjedal. Die uh, als vijfde eindigt in deze etappe. Lange Canadees van Garmin is namelijk de nieuwe leider. In deze ronde van Italië. Paolo Tira Longo. Die dus de rit won. Doordat hij Scarponi in de laatste meters voorbij ging. Staat op de tweede plaats. Tira Longo heeft 15 seconden achterstand op Hesjedal. In dat algemeen klassement. Joaquín Rodriguez, De Spanjaard. Die vierde werd vandaag. Staat derde in het klassement. Op 17 seconden van uh, Rijder Hesjedal. Christian van der Velde. Vierde. En Peter Stettina. Nou, op de vijfde plaats ook allebei nog binnen de halve minuut. Drie renners van Garmin in de top vijf van het algemeen klassement. Heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Garmin eerder deze Giro de ploegentijdrit won. Maar het geeft ook wel aan dat die ploeg in een goede vorm verkeert. Hesjedal dus in het roze. En Richard Plugge, de oud-hoofdredacteur van Nusport. en tegenwoordig de PR-man van de ploeg twitterde nog dat Tom Jeltenslachter inderdaad ook zeg maar, in dat peloton zat... wat acht seconden achter Tiralongo over de streep kwam. Dat is mooi nieuws in ieder geval voor die jonge Nederlander. Maar de leiding in de Giro is in handen gekomen dus... van uh, de man van Garmin van Ryder Hesjedal uit Canada. Beste Nederlander, of moeten we dan nog even doorrekenen? Tot ja, dan avond. moet ik nog eventjes heel erg verder, <laughs> verder gaan rekenen. Daar hebben we, we hebben de top 10 voorbij zien komen. Daar hield het even op. Oké, okay, daar horen we dan later van je, Sebas. Of uh, u kunt dat natuurlijk gewoon nalezen op teletekst en NOS-internet. Nou, die komen niet op de eerste 50 plaatsen voor. Dus, nee, ja, dan, nou, kan dan ik nog slaan we er een paar over... Ja. en dan komen we uiteindelijk vast bij de beste Nederlander uit. Uh, Rogier, nog even over um, floris jan Bovenlander. Zie jij dat gebeuren als coach? Ik denk dat hij stiekem toch wel uh, ambitie heeft. Hij heeft ook gezien uh, dat zijn vriend taken van de Honert... Uh, het, die is het ook gaan doen bij Amsterdam en succesvol. En die vindt het ook leuk. Ik denk dat uh, floris jan het... Uh, het graag wil. Alleen hij heeft ook een eigen bedrijf. Het is, het is een iets andere situatie dan bij, uh, dan bij Taco. Maar het zou me niet verbazen als, uh, uh, als hij volgend seizoen aan het roer staat bij Bloemendaal. Ja, en dan heeft het dan nog iets mee te maken of dit positief afloopt of niet. Want hij stapt eigenlijk, als je het van hem uitredeneert, op het goede moment in. Want Bloemendaal komt als vierde en absoluut laatste die play-offs binnen. Dus als ze niet winnen, is het eigenlijk niet erg. Het maakt het nee, uit dus of zou, ze binnen denk, of verliezen. Kijk, als hij het volgend jaar gaat doen, laat hem alsjeblieft niet afrekenen op deze paar potjes. Nee. Dat lijkt mij, uh, de, de, de, hij heeft uh, drie dagen de tijd gehad om zich voor te bereiden. Ja, maar goed, daar zullen wel afspraken over gemaakt zijn. Even nog één vraag, heeft hij papieren, Floris-Jan Want ik weet dat het niet hij zo belangrijk Olympische is. Hij heeft een Tom. Ja, maar papieren, want... Nee, hij heeft geen papieren. Nee, van de Honig Nou, dat is interessant, Geen papieren. Paul van Vanuit de coach van het nationale team ook niet. En, dan zou ik de hockeybond zeggen, stop dan maar met de cursussen natuurlijk, hè. Uh, aan het begin van deze uitzending zei je iets interessants. Um, Rogier, toen ging het ook al over dit onderwerp. Het was jouw sportmoment van de week. En jij um, had het over hoe er wordt gereageerd bij Bloemendaal... dan op deze trainerswissel. Um, wat zei je ook weer toen over de spelers? En, en, ik en vind ze grijze muizen. En daardoor maak je je zorgen over de staat van het Nederlands hockey? Vat ik het dan goed samen? Ja, en uh, dat maken we ons met z'n allen al jaren. Dat mannenhockey dat is natuurlijk geen geheim... Maar heeft weinig succes gekend het laatste decennium. Maar kijk, we, we hebben een heel uh, goed decennium gekend tussen 90 en 2000. Misschien is dat wel uniek geweest. Maar de jaren daarvoor, ook in de jaren 80, 70... dat we niet heel veel wonnen, maar wel af en toe een grote prijs... hadden we in ieder geval... Ja, grote namen, hockeyers die een uh, woordje klaar hadden. En dat mis ik gewoon de laatste tien jaar. Dat vind ik, ja, dat vind ik uh, jammer. Hockey staat toch bekend om sporters die altijd een uh, goed hmm. verhaal hebben. En ja. Ik hoor nu alleen maar jongens die zeggen. Dus ah, die ik weer... pech hebben, of is dat een cultuur die ontstaat, nou, het, is een beetje, het heeft denk ik ook te maken met de professionalisering die uh, erin is geslopen, hockey. We zijn natuurlijk goed gaan betalen, dus de belangen zijn groter geworden. Uh, veel jongens moet, uh, of willen per se naar Londen. En niet alleen om sportieve ambities, ik denk ook wel eens van ja, de hypotheek moet ook gewoon betaald worden. Zo kun je dat tegenwoordig zeggen. Bij het... en, en dus word je dan voorzichtiger? Als ja, dat, soort dat zaken zie je toch wel in veel, uh, in veel betaalde sport. Het voetbal is daar het ultieme voorbeeld van. Nou, en dan? Dan, is het, dan is het al erg gesteld, want dan praat je eigenlijk over angst. He? En blackmail van de andere kant. En dat vind ik verschrikkelijk. Ja, nou, het lijkt op angst. Als, ik ze, als je ze hebt gezien, hoe ze voor de camera van de NOS verschenen deze week. Woensdagavond. Philip Koken, die kennen ze allemaal heel goed. Nou, de angst sprak inderdaad toch wel uit hun ogen. En, en je zag ze een beetje met een wit weggetrokken bekje, alleen maar zeggen wat ik al eerder zei... sorry, ik ga me op de wedstrijd concentreren. Ja, maar dan kan je het ook niet ergens gewoon begrijpen. Het is een beetje hetzelfde als toen de twee grote namen... uit het Nederlands team uh, uh, uh, verwijderd werden tijdelijk. Teun de Nooyer en Take Takema. Ook toen waren reacties ja, mild. Want ja, je speelt zelf nog in dat Nederlands team... met de coach die net twee mensen er heeft uitgezet. Dus ja, je past wel op met heel kritisch zijn. Ja, en dat was durf ik te beweren, vroeger anders. Had een, had een hockeyer had gewoon een mening. Maar nou, waarom voor die mening was dat uit? dan vroeger anders? Nou, Want je toch... zou juist andersom denken. Je zou denken dat tegenwoordig iedereen veel meer zijn uh, woordje klaar heeft. En tegenwoordig iedereen veel meer... Dat is een hele maatschappij, hè, waar iedereen steeds meer roept wat hij, wat hij vindt. Dat was bij, in dit geval dus, andersom. Ja, in dit geval is het andersom. Maar dat, ja, er zal ongetwijfeld ook mediatraining aan te pas komen. Uh, je ziet het ook allemaal op tv gebeuren. Als dus je denkt als sporter dat je je ook zo moet gedragen. Er worden waarschijnlijk ook meer afspraken over gemaakt. Uh, dat was bij Bloemen heel duidelijk het geval. Zelfs uh, Floris-Jan Bovenlander ging er een beetje van stotteren. Uh, nee, ja, ik denk dat het, uh, dat het echt te maken heeft met uh, de belangen die groter zijn geworden. voor maar Goed, die sporters. als je zegt, pas op met kritisch zijn. Daar wil ik naartoe gaan. Dat zegt iets over de spelers, maar ook tegenover een andere partij, die dus een soort blackmail... Want nou, van, dat is niet bewezen, dat nee, de Kooijs nee, er niet mee om zou kunnen gaan. Nee, maar dan hoef je de vraag niet te stellen dat je angst hebt om iets te zeggen. Ja, natuurlijk. Dit klinkt in ieder geval niet als een serieuze ja. kandidaat voor een Olympische medaille. <laughs> ja, en zijn de vrouwen dat wel? Ik neem aan van wel, toch? Ja, bij de ja. vrouwen is de wereldtop toch ook ja. kleiner... En ik denk als de vrouwen uh, met minder dan zilver naar huis komen, hebben ze sowieso gefaald. Ja, maar de vrouwen hebben goud, die willen weer goud. Hoe reëel is dat? Waar zit dan de concurrentie? Ja, bij Argentinië natuurlijk de regerend wereldkampioen. Uh, ja. ja. Dat is in mijn ogen de enige concurrent. Je weet nooit wat de Britse vrouwen gaan doen in eigen huis. Die kunnen natuurlijk tot grote hoogte gaan stijgen. Maar daar heb ik niet zo'n hele hoge pet op. Maar goed, voor eigen publiek, ja. je weet het nooit. En bij de mannen, zal het een scenario met mazzel moeten zijn om richting de finale door te stoten? Ja, maar of of ja, zie je daar nog wel wat je gebeuren? Je moet die pool overleven. Die kans is aanwezig, hoewel er zit. Je kan ook zomaar struikelen over een ploeg, bijvoorbeeld als Nieuw-Zeeland. zit ook bij Duitsland in de pool, die acht wat sterker. Maar als je helemaal in, inderdaad, dat weten we allemaal, met die laatste vier zit. Dan ja. kan het zomaar gebeuren. Duitsland won uh, vier jaar geleden goud in Beijing, terwijl ze een minuut voor tijd nog 1-0 achter stonden tegen Nederland in de halve finale. Nee, dus... is, is dit uh, hockey, mannenteam? Te vergelijken een beetje met wat we net over het PSV over hadden. Dat PSV een beetje het probleem had dat ze. Geen speler hadden die de boel recht kon trekken tot het Als ik het zo hoor, met, met die ingetogenheid, met interviews, lijkt het een beetje een, een, een, een team zonder leider. Ja, als het in het veld misgaat, dat zag je bijvoorbeeld in de EK-finale tegen Duitsland, dan zie je niemand opstaan. En dat, is ook, dat heb ik natuurlijk als speler het gevoel, dat hm? zie je wel vaak. Dan, dan zie je spelers naar elkaar kijken. En eigenlijk weet niemand wat ze moeten doen. En er is ook niemand die een keer de groep bij elkaar roept... en even zegt, oké, okay, het gaat helemaal mis, we gaan sowieso spelen. Ja. Dus de echte leider ontbreekt. Hm. daar heb je gelijk in. Mag ik nog één ding vragen? Ja, het, vol... het dames- en mannenteam, je begon met de doelstellingen. Maar ik weet twee jaar geleden heeft het bondsbestuur gezegd... we gaan voor twee keer goud. Goudmannen en goudvrouwen. Is dat he helemaal veranderd dan? Ja, in het enige wat ik weet, in het beleidsplan van de bond staat... dat we altijd bij de top vier... Moeten eindigen, dat is natuurlijk een heel voorzichtig... Ja, maar als, ja. ik dan, als ik ze ga coachen, dan worden uh, nee, ze ook vier... Dus dat is ook heel voorzichtig <laughs> ja. in een kleine sport als ja, hockey om te zeggen... Dat tegen een schaatser zeggen ja. dat hij bij de beste vier moet eindigen. Ja, ja, ja zo zou je ja. het kunnen maar ik, ja, ja, ja, ik heb ze ook goud horen zeggen. Gewoon hoor, ja, ik, hoor, ik hoor, kan zeggen. me dat bij de mannen niet herinneren, de vrouwen. Toen Van, van Ast kwam, kwam, hebben ze dat gezegd. We gaan voor twee keer goud heel... Ja, twee keer goud er denken we volgens mij in de hockeywereld niet meer aan. Ik zeker niet. Maar het moet nog wel gebeuren. We zijn de laatste tien minuten van deze uitzending ingewandeld. We gaan in een iets hoger tempo nog door wat andere zaken van deze week heen. Eerst even antwoord op die prangende vraag. Wie is nou de beste Nederlander in de Giro d'Italia? Tom Jelte Slachter. Hij staat 33ste. Op 1 minuut en 29 seconden. Ja, maar dus, deze uh, etappe, want hij was 46ste of zo. Ja, dus het kan nog steeds. En hij is uh, gestegen dan. Uh, meer voetbalnieuws kwam er uit Groningen. FC Groningen heeft trainer Pieter Huistra ontslagen. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten... in de, vooral de tweede seizoenshelft. Na overleg met verschillende mensen binnen de club is er geen vertrouwen meer op verbetering. Daarover horen we algemeen directeur Hans Nijland. Ja, als dat vertrouwen er niet is, dan uh, hoe vervelend dat ook is, dan, uh, dan kun je inderdaad maar, uh, maar, maar één ding doen. Ik moet je echt zeggen, wij hadden eigenlijk hè, tot maandagavond nog wel de hoop dat we de zaak in stand uh, konden, konden houden. Ja, dit, dit, dit hoort en past eerlijk gezegd ook niet bij, uh, bij FC Groningen. En, uh, uh, nou ja, het is duidelijk, hè, de tweede seizoenshelft uh, slecht, uh, nauwelijks punten gepakt... Geëindigd op de veertiende plaats. En één ding is zeker, er moest wat gebeuren. Hè. Op deze manier kon het simpelweg niet, uh, niet, uh, niet doorgaan. Nee, want Groningen zakte weg uit de subtop in de tweede helft van dit seizoen... naar de 14e plaats. Vorig jaar waren ze nog vijfde met dezelfde coach, met Pieter Huistra... die er nu dus ineens heel anders op staat dan afgelopen seizoen. Jaap, um, Jaap is dit e eentje in zoveel uh, Qua ontslag, dat, ja, dan loopt het dus even niet. En dan ontsla je je coach maar... Nou, dat is puur een afrekening op prestatie. En dat vind ik ook. Dat is inherent aan topsport. Hetzelfde geldt uh, met Fouke Boy bij FC Utrecht. Je kan uh, discussiëren of het uh, terecht of onterecht is. Maar kijk naar de ranglijst. En de club, uh, de, zowel Utrecht als Groningen... heeft zijn doelstelling niet, uh, niet gehaald. Waar het nu om gaat, is natuurlijk... in hoeverre zijn de, leiden, de clubleiders in staat... om over winst en verlies te kijken. En los, uh, zich los te koppelen van de emoties. Uh, van de emoties waardoor je dus niet... Als, als supporter, maar als, als, als, als leidinggevende reageert. Ja, maar dat is toch best moeilijk... als je gewoon nederlaag op nederlaag op nederlaag ziet? Want nou, dat dus, is waarschijnlijk wel waardoor het is gekomen. Nou, precies, Want het contract dus, dus, was nog verlengd in november ja, dus, van dus, Huistra. Dus, dus, dus, dus hij is puur afgerekend op zijn prestatie. Kijk, ik bedoel, bij te zeggen, ik kan me dit jaar herinneren met Fred Rutte... dat uh, de, de beslissing van het uh, bestuur van PSV... enorm ingegeven werd door het gedrag van de supporters. Dat vond ik een godsper. Maar als dit puur ingegeven is door de prestatie... En, en, en, en wat ik al aangaf, ze zijn in staat geweest om over winst en verlies heen te kijken. En zeggen, oké, okay, we hebben alles op een rij gezet. En rationeel zijn we tot deze beslissing gekomen. Dan kan ik daarmee leven. Ja, maar het lijkt wel logisch wat je zegt. Het is ook logisch ja. natuurlijk. Ik weet zeker dat bij Groningen ook andere groepen hele grote invloed hebben. Ja. Maar waarom, en dat zei Henri ook al, gaat men in november dan het contract verlengen? He? Ik bedoel, je hoeft het niet. Je hoeft het pas aan het eind van het jaar te doen. Ja. Dan heb ik gezegd: je kan wat dat betreft ook als leidinggevende spiegel gaan kijken. En ik denk dat dat weer bij FC Utrecht is gebeurd. Dat is natuurlijk uh, in het verleden: heeft, is Fokbooi bij uit de wind gehouden. Er zijn uh, trainers gesneuveld. En er komt een moment dat, dat de leiding kan zeggen: luister, jij hebt beslissingen genomen richting de trainers. En nu ben je zelf aan de beurt. Nou, dat kan richting Hans Leiland, Als dit volgend jaar weer gebeurt. Kan je dat scenario op loslaten? Je zegt, nou oké, okay, nu is het een paar keer met de trainer gebeurd... maar we moeten nu misschien eens een keer naar de, naar de, de persoon die daarboven zit Ja, bij Utrecht deden ze dat dus. Want ja. de technisch directeur Fouke Boy werkt niet langer bij Utrecht. Um, Boy en de algemeen directeur Wilco van Schaik hadden er wederzijds geen vertrouwen meer in. Ja, op een gegeven moment zijn we wel tot de conclusie gekomen dat je zoveel...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 Ja, Dan is er geen basis meer om met elkaar door te gaan. Heeft Fokkebooi eigenlijk echt iets fout gedaan? Want het was ook wel moeilijk voor hem. Hè? Het vertrek van Vorm, Strootman, Mertens en van Wolfswinkel. dat vangt hij volgens mij niet zomaar op. Nee, maar dan moet je kijken ook naar wat ze geïnvesteerd hebben. En dan moet je kijken naar uh, wie, wie boven ze geëindigd zijn... En dan kan je gewoon zeggen, luister, het is niet alleen dit jaar geweest... ook natuurlijk vorig jaar uh, zijn er dingen gebeurd. Ja, dan word je gewoon op je prestaties afgerekend. Ja, Utrecht wordt nu elfde. Ik denk dat de rest van Nederland daar nou uh, ja, daar niet echt van opkijkt. Utrecht elfde, ja oké, okay, dat kan. Het zou ook negende kunnen worden. Ja, maar ik vind Utrecht in principe gewoon een ploeg... die uh, op het niveau van Heerenveen hoort te presteren, hoor ja, maar ja, dat willen er zoveel en er zijn niet. Ja, maar Utrecht niet heeft wel uh, in feite vind ik zelfs de, de mogelijkheden dat je die kan in Herenveen zijn. Dus ik denk dat voor uh, voor Utrecht de norm uh, Vitesse en uh, en Herenveen is. En als je daar onder presteert... Dan, dan heb je gewoon een probleem. Heeft dit ook nog iets te maken met um, de baas van dit geheel hier, Van Zeumeren? Het is misschien een beetje gemeen en het zullen ook allemaal losse verhalen zijn. Maar ik som toch even op. Sinds Van Zeumeren in 2008 aan het roer is gekomen, zijn daar ontslagen dan wel vertrokken. De assistenttrainers John van Loen en David Nascimento. Keepers-trainer Maarten Aarts. Looptrainer Rob Druppers. En de hoofdtrainers Willem van Hanegem en Ton du Op managementniveau technisch directeur Piet Butter. Financieel directeur Rob Venneman. Prezes Jan-Willem van Dop. En commercieel directeur Hendrik Vermeulen. Heeft u nog even, want er was er ook nog Erwin Koeman. Die uit pure teleurstelling over de werkomstandigheden. En het aankoopbeleid zijn biezen pakte. Dat zijn er nogal wat in vier jaar. Nou, dan kom je dus inderdaad op het punt wat ik net al aangaf. Uh, in hoeverre is de leiding in staat om over uh, winst en verlies heen te kijken... en niet als supporter te reageren. Nou, dit, uh, hier, als ik dit zo hoor, dan uh, vrees ik het ergst. Is Van Zemeren dus een supporter bij uitstek? Ja. Dat, dat, dat supporter kan je ja. op zich niet kwalijk nemen, nee, toch? nee, maar goed, op het moment dat je aan de hand daarvan... Uh, beleidsmatige beslissingen gaat nemen... dan, dan ja, we hebben het al vaak gezien, we hebben, de beste zakenmensen... gaan onderuit in de sport. Omdat inderdaad zakelijk in de zakenwereld kunnen ze... Uh, gaat het om hun geld en uh, kunnen ze rationeel blijven denken. En in de sport komen de emoties om de hoek zeilen met 2012 12 Ja, en dan zie je ineens totaal andere persoonlijkheden. Ik wil het al besluit van deze uitzending nog even hebben over een van de dingen die we aan het begin hebben genoemd. Een van de momenten van de week, die omstreden bal in de play-off wedstrijd tussen NEC en Vitesse. Die uiteindelijk de winnende goal werd, terwijl de bal er niet in zat. Het bezorgde Vitesse-trainer John van der Brom nogal wat kopzorgen.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 Met Chanturia, die, die daardoor ook geblesseerd het veld moet verlaten. Je krijgt een belachelijke schafst op tegen. En, en, en die bal die natuurlijk helemaal niet over die, over die lijn is. En daardoor verlies je de wedstrijd. En dat is, uh, ja, daar word je niet vrolijk van. Ja, we hebben nog te weinig tijd, denk ik, om helemaal de discussie er weer over te voeren. Maar misschien dan maar heel kort uh, aan jullie alle drie de vraag: moeten we liever vandaag dan morgen naar extra hulpmiddelen, ton? Om Dat dit te voorkomen. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. En dit ja, maar het makkelijk. gebeurt nog steeds niet. Nee, nee goed, ze wachten op de FIFA. Hmm. Maar uh, van der Broms zegt nog, uh, hij neemt de scheidsrechter heel wat kwalijk. Dit heeft ook wel eens een voordeel: je kan alleen de scheidsrechter maar kwalijk nemen als hij opzettelijk tegen je fluit. Ja, dus Rogier moeten gebeurd. de coaches daar dan maar mee gaan stoppen met dat de scheidsrechter ja, kwalig nemen? Want de, de andere kant was dat Pastoor zei, ik gaat het nu maar niet over scheidsrechterlijke beslissingen hebben, maar dat ja. ja, was ja, maar ik het. Zijn ik neem het voor de scheidsrechters op en die worden ook niet geholpen door hun bazen. Neem Colina, die zo'n Kuipers afrekent, mm. op zijn uitspraken. Zo laten we die scheidsrechters gewoon eens als mens behandelen. Ze mogen dingen zeggen, ze mogen fouten maken. En laten we inderdaad heel snel hulpmiddelen ja. gaan hier. Ja, we hebben nog 20 seconden. Het was jouw moment van de week. Het laatste woord is aan jou daarover. Ja, net wat ik zeg, het is uh, de, de grensrechter en de scheidsrechter valt hier weinig te blemen. Het is momentopname. Dat kan, gebeuren, beslissen, dus. kan gebeuren. En heel ben. snel aan de andere middelen, hulpmiddelen. Oké. Okay. Heren, alle drie bedankt. Langs de lijn is terug straks om zeven uur. En dan gaan we praten over het EK Voetbal. Wat is het reisboek van het afgelopen jaar? Wie verre reizen doet, kan veel verhalen.